Middernacht, het begin van donderdag 15 februari... Mark Hokke met het NOS-journaal. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... bij de schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Florida. De scholenkoepel, waar de middelbare school onder valt waar is geschoten... zegt dat er meerdere doden zijn, maar noemt geen aantal. De politie in Broward County laat weten... dat er zeker 14 slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht... De schutter is aangehouden, volgens Amerikaanse media is de dader 19 jaar... en heeft hij vroeger op de school gezeten. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op, heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat hij niet langer leider moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij, ANC, dringt al langer aan op zijn vertrek. Zuma heeft zich daar tot nu toe tegen verzet. De Zuid-Afrikaanse president ligt onder vuur om verschillende corruptieschandalen... Voor de komende dag stond een stemming over het lot van Zuma... in het parlement gepland, maar hij wacht de uitkomst daarvan niet af. Drie mannen zijn in de buurt van Washington in een terreinwagen ingereden... op de toegangspoort van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Volgens de autoriteiten gaat het niet om een terroristische actie. Toen de auto op de poort afreed, opende een bewaker het vuur. Eén van de inzittenden, een bewaker en een omstander... zouden gewond zijn geraakt. Het hoofdkwartier van de NSE ligt vlakbij een snelweg. Volgens Amerikaanse media nemen automobilisten af en toe per ongeluk de afslag die naar de toegangspoort leidt. In de achtste finales van de Champions League heeft Real Madrid de topper tegen Paris Saint-Germain gewonnen. In Madrid werd het 3-1 door onder andere twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. In de andere wedstrijd van afgelopen avond won Liverpool uit met 5-0 van FC Porto.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 Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. En het belooft een muzikale avond te worden vanavond. Zo heb ik bassiste Olivia Davina van de band The Dubbies straks de gast in de rubriek Open Kaart. Volgende week verschijnt The Dubbies debuutalbum die in de roemruchte studio van Bob Marley in Jamaica is opgenomen. En na ene horen we een muzieksessie van Jay Roon en The Loose Ends. En tegenover mij zit het komende uur Wim Hazeu. Schrijver, dichter, programmamaker, uitgever... maar de laatste jaren vooral bekend als biograaf. Hij portretteerde de grote der Nederlandse letter letteren in boekvorm. Achterberg, Slauwerhof, Escher, Toonder. Hij vereeuwigde hun leven en werk. En wat weinig lukte, kreeg hij voor elkaar. Totale toegang tot het schrijven van Vestijk. Waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Groningen. En nu is daar de biografie van Loetjebert. Een boek van, nou ja, bijbelsformaat, mogen we wel zeggen. Van de 800 pagina's hebben zo'n 80 pagina's... tot nu toe in de pers de aandacht gekregen. Namelijk de nog nooit eerder onthulde nazi-sympathieën... van de jonge Bertus Zwaanswijk. Nog voor hij zichzelf de kunstenaarsnaam Lucebert aanmat. En we moeten die ook los van elkaar zien, volgens jou, hè, Wim? Nou, eerst het verlengde van elkaar... de kunstenaar Lucebert uh, komt voort uit de oorlog... En die misstap die hij maakt op 18-jarige leeftijd... Uh, heeft hem dwars gezeten. De enige feitelijk die daar last van heeft gehad, is hij zelf. En hij heeft revanche genomen. Je zou ook kunnen zeggen wraak genomen op zijn uh, verleden. Door zijn werk te laten zien. Experimentele gedichten in het begin. Explosies van, van, van verf. waar. Uh, aan een nieuw leven te kunnen beginnen en afscheid te kunnen nemen van dat nare briefincident. of briefcorrespondentie uit die tijd met een vriendin. De naam heeft ook een dubbelzijdige betekenis, hè? Loetjebert? Ja, Loetjebert. Uh, je, uh, je spreekt het ook uit als Loetjebert. In mijn schooltijd zei ik Lucebert. Maar thuis werd hij ook al Loet genoemd. Loetje is licht voor in het Engels. En Bert is licht in het Germaans. Dus hij is een dubbele. Licht dragen. Zo mag je zijn naam vertalen. Maar toch ook Lucifer? Er zit ook iets van, van Lucifer heeft. in. Dat heeft hij er zelf van gemaakt. Ja. Uh, Lucifer. Er die, zijn twee Lucifers. De heerser over de hel en het stokje dat vuur geeft, licht. Misschien ja, ja. ben ik wel allebei. Heel goed geciteerd, ja. Zo ligt het ook, ja. ja. Maar dat is niet de echte uitleg van de woordelijke uitleg van de naam LuciBet. Ja. Maar, maar Lucifer speelt natuurlijk een rol in zijn leven, in die twee aspecten. Ja, deze onthulling en uh, de ophef daaromtrent. Ja. Uh, die ligt natuurlijk in een lijn. Um, waarin we momenteel de kunst beoordelen. op de. Nou ja, sociale kraakbaarheid van de maker. Heel goed. Um, ja. Je hebt natuurlijk acteur Kevin Spacey die niet meer speelt omdat hij door het MeToo-schandaal was besmet. Mm -hmm. um, de Mauritsbuste die stilzwijgend werd verwijderd uit het Mauritshuis. De stemmen die opgaan om de Koentunnel te veranderen. Ja. Uh, ho hoe zie jij dat? Nou, ik, we leven in een tijd van nieuwe fatsoensrakkers en uh, heksenjagers. En daar moet je op het ducht uh, zijn. En ik neem daar afstand van. Sterker gezegd, ik bestrijd ze. En ik vind ook deze eenzijdige aandacht voor een abjecte periode uit het leven van Bette Zwaanswijk, zoals die er echt heette, die uh, vind ik overdreven. Ik heb het zelf onthuld. Ik kan ook niet anders als, als biograaf, ik kan dat niet verzwijgen. Maar we hebben het over een briefwisseling die heel privé is geweest tussen Lucie Bert en zijn vriendin in een periode dat hij ja, zich aan het ontwikkelen was... er waren meer uh, jongens die in deze ontvankelijke periode pro-Duits werden. Jan Blokker die schreef van als ik twee jaar ouder was geweest... toen de Duitsers binnenvielen... was ik waarschijnlijk ook aan de andere kant gekomen. Het toeval speelt hier zo'n ontzettende grote rol. We moeten de mensen beseffen dat zijn, zijn jongens in, in ontwikkeling... een jaar eerder uh, zong Luciebert... Op de Dam nog de internationale en was hij onder de invloed van het communisme. Hij ontvluchtte het huis. Zijn moeder was vroeg vertrokken. Hij had eigenlijk geen huis. Zijn vader was tegen elke artistieke ontwikkeling. Hij zocht het avontuur. Hij was schrik op de Duitse literatuur. Ondanks een hele beperkte opleiding, een ULO-opleiding... sprak hij heel goed Duits, dankzij een Duitse leraar. En hij heeft... Vereerde Nietzsche, ja, de huisvierzoon van Hitler, maar ook Huldelin, Rielke. En uh, door die Duitse. dat Duitse idee van als ik naar het Groot-Germania ga, dan kom ik in een uh, mooi bed van uh, literatuur. Heeft hem ook daar naartoe gebracht. En zei een psychiater mij afgelopen zondag na de presentatie in het Stedelijk Museum. Uh, hij was bang, hij had de behoefte om zich ergens bij aan te sluiten... om zich thuis te voelen in een groep... vervelend is dat hij uh, de verkeerde groep uh, koos. Nee, je ziet ook hoe je hem beschrijft dat Bert als jongeling... eigenlijk achter elke vlag aanloopt. Eerst inderdaad communisme, ja. uh, dan nationaalsocialisme... en ook een soort spiritisme. Als hij met een theosoof spreekt over reïncarnatie... is daar ja, in het ja. over bevangen. Wordt dat minder in, in zijn latere leven? Of blijft hij zo beïnvloedbaar? Ik, ik denk uh, dat... Uh, nou, ik weet het wel zeker. Hij kwam terug uit dat uh, kamp waar hij zat. Waar hij moest werken. En waar het steeds vervelender werd. Nou, hij is vrijwillig te werk gesteld. Hij is vrijwillig naar de arbeidseinsatz gegaan. Hij de dacht... Duitsers bepaalden dan waar hij naartoe ging. Dat was een uh, springstoffenfabriek. Daar werkte hij eerst op kantoor. Vanwege zijn goede Duits werd hij daar tolk. En hij zat in een bibliotheek. Uh, hij was eigenlijk uh, een dichter in wording. Die uh, vrijheid kreeg om naar... Museum te gaan. Kranach, daar was hij gek van. Of naar de bioscoop. Of boeken te kopen, zelfs. Uh, en, uh, en te schrijven. Dus hij voelde zich dat wel prettig. Maar de volgende commandant die vond dat helemaal niet goed. Dat luizenleeuwetje. En toen werd hij ook te werk gesteld in die fabriek. En hij heeft hij alles eraan gedaan om te ontvluchten. En dankzij een vriendinnetje werd hij afgekeurd. Want dat vriendinnetje zei tegen de arts: Ja, dit is een dichter, die mag u niet zo straffen. Toen kwam hij in, in Amsterdam aan en er stond een landwacht op hem te wachten. En die zei: zeiden, ja, jij bent nu al afgekeurd... maar we houden je wel in de gaten, want zodra je beter bent, dan sturen we je terug. En toen is hij ondergedoken. Op een gegeven moment wordt Amsterdam bevrijd, 7 mei... en dan schieten de Duitsers, Duitse soldaten uit de grote club in Amsterdam... op het publiek. vallen veel doden en Lucie Bert is getuigen. En volgens mij gaan dan zijn ogen open van... zijn dat nou de uh, Germanen die ik vereerde? Ja, want het gaat ver. Hè? In, in, in, op zijn hoogtepunt van uh, het, uh, f, nou ja, het, het vereren van het ja. nazi-gedachtgoed... Uh, ja. uh, noemt hij ook alles Germaans. Dus de Germaanse van Gogh. Alles ja. wat goed is, is Germaans. Dus ik is... wil een stukje voorlezen, want het is niet maals, hoor. Um, Maak het wat maar niet schrijft. te lang. Nee, nee, een kort stukje. De Joodse chagra... Chagrige, de Joodse schacherige zwetsaard heeft ons Nederduitsers erg, erg besmet. In plaats van een rustig, kalm, langs sta, stille grachten wandelende en in een middags onbescheiden kamers peinzende stam, zijn we een klap- en kletsvolkje. Een grote troep machtjoden geworden. Weet je aan wie met dit doet denken? Nou, een Thierry Baudet? Thierry Baudet, de homeopathische verdunning. En ja. ik moet eerlijk zeggen, hij doet me vaker aan Thierry Baudet denken. Ik weet niet of dat jij dat ook had. Hij is zo ook um, overtuigd van zijn eigen kunnen. Als ja. groot kunstenaar. Ja. Ook als hij nog heel jong is. Ja. En eigenlijk nog niks heeft bereikt. Ja, maar ja, Baudet ken ik helemaal niet toen ik dat boek schreef. Ook niet zijn uitspraken. Maar al de grote kunstenaars... Alle grote kunstenaars hebben op jonge leeftijd gezegd... ik word een grote schilder, ik word een grote componist... ik word een groot dichter. En ik denk dat als ze dat niet hebben gezegd... dan worden ze dat ook niet. Want op het moment dat je dat zegt... raak je ook geobsedeerd door de kunstenaarschap. En ga je daar ook in door. En uh, dat is bij Lucie ook het geval geweest. Juist in die Duitse jaren is hij aan het zoeken van... hoe ga ik nu als uh, dichter verder? Maar ik word wel een groot kunstenaar. Dat weet ik zeker. S hij schrijft... Zelfs aan die vriendin, je moet mijn brieven bewaren, want die zijn interessant voor een biograaf. Het is bijna een excuus dat ik die brieven heb gebruikt. Want dan leert de biograaf mij beter kennen. Het is ontzettend ijdel om zo te denken als je 17 bent. Ja, nou, ik heb ook wel die gedachte gehad op 17-jarige leeftijd. Tom. Ja, want wat dacht u toen u 17 was? Nou, dat ik een heel grote organist zou worden. Ik speelde ook orgel. Je ja, bent gelovig ik... opgegroeid, hè? Ik ben Nederlands vorm opgevoerd, ja. En ik speelde toen al kerkorgel en mensen die naar de kerk gingen... die bleven de afloop staan, En dan speelde ik Bach. En eh, flink veel Bach, zodat die kerkgangers nog iets meekregen... behalve dan Gods woord. Maar ik dacht in die tijd, ik word organist of ik word dichter... want ik schreef toen ook al gedichten. Dus ik had die ijdelheid ook en die ben ik ook nooit kwijtgeraakt... toen ik met biografieën ben, ben gaan schrijven, in 1983 zo... dacht ik ook, ik word de grootste biograaf van Nederland... Tot nu toe ben ik in ieder geval de biograaf die de meeste biografie heeft geschreven. En dik ook, echt wel uh, uh, ja, maar, heel. Weet als je van iemand houdt, als je een kunstenaar waardeert en wil zien en horen, alles van hem wil weten, dan wordt dat boek vanzelf dik. Luchiebet heeft ook nog wel wat meegemaakt in zijn leven, eh, ondanks het feit dat hij zich na de oorlog wat terugtrok. Um, heb, je, heb je getwijfeld om, uh, om deze informatie uh, achter te houden? Nou, het, het was niet makkelijk, want februari vorig jaar was ik klaar met het boek... en dat geeft een enorme opluchting. En een paar dagen later kreeg ik uh, een brief van de dochter van zijn vriendin. Die vriendin is pas overleden in 2016. En die had bepaald dat ik die brieven mocht zien. Nee, moest zien. Er is wel gezegd, uh, waarom heeft ze die brieven niet vernietigd? Dat was natuurlijk ook voor mij beter geweest. Dan had ik het boek niet over hoeven te schrijven. Maar in zijn brieven staat ook, je mag mijn brieven niet vernietigen. Je moet Lekker. ze bewaren. Dus dan heeft ze zich aangehouden. gehouden. Ze heeft ze niet gepubliceerd tijdens het leven van uh, Lucebert. Ik denk ook niet dat dat verstandig zou zijn geweest. Want heksenjachten zouden zich over hem hebben uitgebreid. Uitgeoefend, zoals dat ook met de aantjes gebeurde. Uh, en ze heeft gewacht tot er een biograaf op stond, zo zie ik dat. En toen dacht ik, ja, als de weduwe van Lucibert Tony, die ik ook goed gekend heb, nog geleefd zou hebben, zou ik het publicatie uitgesteld hebben tot na haar dood. Ja, want. Dat is wat, wat is dat voor ethische code die je hanteert? Nou, wat, je... de personen waar je over schrijft moeten dood zijn. Ja, ik vind... Uh, moet je je voorstellen. De, de stampij die we nu hebben. Zouden over haar zijn gekomen. Ik twijfel er zelfs aan. Of zij ooit... Kennis heeft genomen van die brieven. Maar goed, nu wordt het over, over zijn vijf kinderen uitgestrooid. Ja, er zijn er nog vier en leven. Oh ja, sorry. Ik geef niet hoor. Ja. Maar uh, die heb ik ook van tevoren moeten inlichten. Dat was best niet, uh, niet makkelijk. Maar ze hebben ook... Aanvaard de context waarin ik het helemaal heb gezegd. En gezet en uh, blijf zetten. Um, mijn stelling is dat die 15-jarige Bette Zwaanswijk in 1940. een oorlogsperiode doorgegaan is. met communistische en nazi-sympathieën. en uiteindelijk als de schilder, dichter Lutje na de bevrijding is opgestaan. Toen las hij bijvoorbeeld de SS-staat van Gogon, tamelijk Snel. Dat gaat over de concentratiekampen. Toen heeft hij die, die ellende meegemaakt op de Dam. En toen kwam hij ook in contact met andere kunstenaars... die allemaal in het verzet hadden gezeten. Ook een pijnlijke situatie natuurlijk. Had hij toen moeten zeggen... jongens, ik heb, uh, in de oorlogstijd heb ik brieven geschreven aan een vriendin. En daar stond in... Nou... Ik denk dat het moeilijk is om zoiets te vertellen. In een kring van Remco Kampen, van Kouwenaar, van Schierbeek... van Elburg, van Geert Lubberhuizen. Uh, daar is hij te bang voor geweest. Er stond nu een zonder brief met parool... Van dat Lucie Bed daardoor een laffe man is geweest. Ik vind dat geen lafheid. Het is een keuze die je maakt. En niemand mag hem verplichten om... Uh, brieven uit de oorlog die hij aan vriendinnen heeft geschreven... openbaar te maken. Dat hij tot inkeer of tot een ander inzicht over de oorlog is gekomen... is wel duidelijk. Daar hebben we ook een, uh, een geluidsfragment over. Dat uh, gaan we nu even beluisteren. Het is een verschrikking natuurlijk. Wat de mensen allemaal gedaan heeft in het verleden. Uh, van, uh, uh, zo angstwekkend. Uh, zo luguber. Uh, wat de mens opgehoopt heeft aan misdaden. En nog steeds elke dag doet, daar ja, verloop ik meer En de, nee, de nee, mens nee, wil eigenlijk niet, niet, niet, uh, niet, uh, niet voortbestaan. Althans, hij wil, hij wil eigenlijk uh, niet herinnerd worden aan wat hij gedaan heeft. Want het is een verschrikking, natuurlijk. Wat de mensen allemaal gedaan hebben, is natuurlijk het wonder van deze tijd. Uh, dat dat uh, de technische wonderen in dienst staan uh, van de wanhoop. Ja, Niet van een, een glorieuze toekomst. Ja. Van nu gaan we met die technische wonderen iets uh, moois maken. Ja. He, een mooie wereld. He, nee, nee wij, wij werken vanuit een gebroken wereld. En ja, het enige wat we doen is de scherven bijeen vegen. Ja, okay. He, ja. Ja. En te laten zien dat het scherven zijn. Ik heb al gezegd dat uh, schoonheid schoonheid heeft ja. haar gezicht verbrand. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid... Schoonheid haar gezicht verbrandt. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef... een broodkruim te zijn op de rok van het universum. De rok van het universum. Ja, een veelgeciteerde regel. Wat moet het dan... Uh verrang zijn geweest voor Lucebert... dat een van zijn eerste recensies was... Uh, uh, hier komt de SS de poëzie ingewandeld. Ja, dat, dat was, was een algemene denk. aanval van Bertus Avius op de vijftigers. Daar begreep hij helemaal niks van. En uh, toen Avius de, de, die uitspraak uh, schreef in de Elsevier... de SS marcheert de poëzie binnen, dan moet dat voor moet bij de klap zijn geweest. En hij was ook de eerste die reageerde van de vijftigers... met een hele persoonlijke verdediging. Waarin hij natuurlijk helemaal niet vermelde... dat hij zelf in feite tot het gedachtegoed van de SS had behoord. Ja, dat, dat was niet een uh, makkelijke periode voor hem. Nee. En toch, er waren ook schrijvers die wel open waren... over hun fouten verleden. Hugo Claus was er zo een van. Um, ik vind de... Uh, de anekdote over waarom hij lid was van de Nationaal Socialistische Jeugd, of waarom hij het opzegde, zo mooi, zou je die kunnen vertellen? Van de Klaus? Ja? ja. Dat zou ik niet kunnen op dit moment. Nee, ik weet alleen dat Klaus dit kon vertellen, omdat hij jonger was natuurlijk toen Noetje Bert het werd hem eerder vergeven. Ja, hij was veertien. En hij was in een omgeving. In ja, België was totaal fout voor de helft in de oorlog. En hij had deze informatie over zichzelf ook nodig... om het verdriet van België te kunnen schrijven. Dus hij heeft dat ingepakt. Bet in zijn eigen literatuur. Dat is bij Lucie Bed minder het geval. Maar nu ik met de kennis uh, van nu de gedichten lees... dan zie ik er ook wel weer elementen... waarin Lucie Bed probeert afscheid te nemen van uh, dat verleden. En ik, als ik dat mag zeggen... een van zijn mooiste gedichten waarin je kan zien... dat hij totaal afscheid heeft genomen van zijn verleden... is het Er is een grote negende. Uh, in mij neergedaald. Ook zo'n woord wat nu niet meer gebruikt zou mogen worden? Nee, maar dat, daar heb je dus de fatsoenrakkers... Hè, dat je het woord negen niet meer mag gebruiken. Dus Remco, Kampen mag ook niet meer zijn gedicht voorlezen... negen in Mozambique. Maar ik zal eens dus even lezen wat hier staat. Want daarin zie je dat Doetsewet... wanneer was dat? In, in begin 1960, denk ik. Ehm... Um, Eind de zelfs uh, ons verleden, zoals wij omgingen met slaven, te kaak stelt. Er is een grote. Er komt no hier Luchiebert. Oké, okay. er is een grote Norse neger in mij neergedaald, die van binnen dingen doet die niemand ziet, ook ik niet, want donker is het daar en zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert er... aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij morrelt eerst aan halfvermonden kasten. Dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren. Dit is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van de belasting... Ik vind het uh, een icoon, dit gedicht, voor, voor de bestrijding van ons uh, slavenverleden. En dat doet, doet je beter dus al tamelijk snel. En het merkt niemand op. Ondanks het woord neger. Ja. Ja, dat was in die tijd gewoon het woord wat je gebruikte. Nou, ik, ik gebruik het ook nog. Ik weet niet uh, zo precies wat daar mis aan is. Ik heb het gevraagd aan Surinaamse jongens om mij heen, hè, vrienden ook. Die zeggen: jongen. Uh, Moeten wij jou nou witte noemen in plaats van blanke? En mag jij mij niet negen noemen in plaats van zwarte? Ik vind zwarte veel harder klinken. Ja, ja dat, daar, daar zijn de meningen dan weer over verdeeld. Um, ja. Loetjebert was 16 toen de oorlog uitbrak. U, uh, 15. 15. 15. Ja. Um, u was uh, net geboren. Een paar maanden, ja. ja. Hoe, heeft, u die, heeft u daar herinnering aan in die jaren? De oorlog, ja. Uh, die weet je. Elk mens heeft als jongste herinnering zo'n beetje de vierde, het vierde levensjaar. En ik woonde vlakbij het vliegveld Ipenburg, wat echt door de Duitsers zwaar werd verdedigd. Dus om ons huis liepen altijd Duitsers. En ik was behoorlijk fout in de oorlog op die vierde, vijfde vijfde-jarige leeftijd. Toen al? Ja, want voor ons huis stonden bakken waar water in werd gegooid voor die Duitse soldaten en hun paarden. En die bakken waren wel eens leeg. En dan ging ik die bakken vullen. Oi, oi, oi. En dan wachtte ik tot die paarden kwamen van die Duitsers. Die, die leerlucht die heb ik nog in mijn neus. Dan waren er veel... Uh, afweervuur, herinner ik me. Raja's. Mijn vader was ondergedoken. Desondanks werd er veel bij ons in het huis gezocht. Ik heb er een hele gedichtencyclus over geschreven. Kleine oorlog in Delft. Ja, dat zijn mijn eerste herinneringen. En bij de bevrijding heb ik een slechte herinnering. Dat is het kaalscheren van een meisje bij ons om de hoek. Want toen waren het ook alweer van die moedige Nederlanders... en fatsoensrakkers en heksenjagers. Om maar een voorbeeld te noemen. Van alle tijden zijn ze. Ja. Um, u heeft zelf ook uh, uh, nou ja, over de oorlog ja. geschreven in uw ja. poëzie. Ik heb een gedicht meegenomen. Zou je dat willen voorlezen? Ik herken het niet meer. Het komt uit 1970, uit uh, het uh, blad... Uh, Weerwater, geloof ik. Nee, Trottweiler. Oh, Trottweiler, ja. Ten lange leste kruipt een Zulu, keelklank, uit het hondenhok. Verraadt de weg omhoog. Dan kraakt een deur. Een Jozef Mengele. Kamparts uit Auschwitz. Verklaart de wereld doof. De Zulu dood. Met ingekorte maag... Ligt een patiënt zijn dagen plat. Ja, dat doet me herinneren aan de eerste beelden die ik zag. Dat waren foto's van concentratiekampen. De eerste naakte vrouw die ik zag waren naakte vrouwen die in een kamp werden opgejaagd. En een beeld van Mengele, die bezig was met experimenten, dat, dat staat in dit gedicht. Ik moet zeggen dat zijn geen prettige beelden om een jeugd mee te beginnen. En dat heeft me wel getekend. Of een seksuele ontplooiing. Ja. Nee, dat lijkt me heel verontrustend. En ik zie toch ook wel een, uh, een invloed van Lucebert hierin? Later. In dit gedicht, ja. De manier ja. waarop ik het op zeg. Dezelfde ja. verontrustendheid. Dezelfde ja. soort uh, gevaar, dreiging ja. in de beelden. Een bepaalde ongrijpbaarheid. Ook. Ja. Nou, Lucebert is altijd bang geweest voor een nucleaire oorlog. En voor... Ja... Geweld, en dat ben ik ook. Ik denk dat een nucleaire oorlog ons nog steeds bedreigt. Maar we sluiten onze ogen. Nou ja, met Trump aan de knoppen is het natuurlijk dichterbij dan ooit. Precies. Ja. En er, er hebben veel mensen een knop. Van Iran tot Pakistan en onze vriend in Amerika. <laughs> ja, inderdaad. Hoe is het om dit terug te lezen? Ja, ik moet eventjes. Uh, ik, ik kijk nu naar het beeld van dit gedicht. En. Uh, ja, waar ben ik eigenlijk opgehouden met publiceren, denk ik dan? Ik schrijf nog steeds gedichten, maar die zitten al met een bureau daar. Er zit niet één bureau daar, twee bureau is vol. En misschien komt het er nog een keer van, als ik weer rust heb, naar het biografenfront. Nou, het lijkt me moeilijk uh, schrijven als je jarenlang in Andermans huid kruipt en Andermans werk. Nou, ik heb gewoon jarenlang gewoon gedichten geschreven. Dat, dat kan wel samengaan. Kijk, ik heb bij de radio en de televisie gewerkt. Dat, toen kon ik toch uh, ook romans schrijven, maar toen ik uitgever werd zelf, was ik te veel manuscripten van anderen. En zag ik geen kans meer om zelf een boek te schrijven. Het beïnvloedt zo erg als je met een goed manuscript bezig bent van een ander dat je dan s'avonds of s'nachts nog eens een keer je eigen boek kan gaan schrijven. Geert van Oorschot, de uitgever, kon dat wel, R.J. Peskens. Maar ik kon dat niet. Maar het kan wel gecombineerd worden met uh, het schrijven van biografieën. En ik ben ook begonnen met een uh, roman. Wie weet wat daaruit komt. Hoe, uh, hoe kiest u uw, uh, uw uh, ja, biografie-kandidaten? Ja, toen ik 15 was had ik het geluk... Van twee goede leraar in Nederlands te hebben na elkaar. En, en daar heb ik Loetje Bert leren kennen. En daar werd ik ook enthousiast voor een paar andere helden. Achterberg, dat is trouwens ook een held van, van Loetje Bert. Uh, Versdijk, zijn liefdesroman, terug tot Ina Damman. Uh, heeft enorm veel indruk op me gemaakt. De boeken van Couperus, de boeken De Kleine Zielen. Veel te jong gelezen, daar word je een cultuurpessimist van. <dus> Er is uh, een katholieke organisatie geweest, IDIAL, die boeken verbood hè, aan jonge mensen. En ik ben daar natuurlijk helemaal tegen dat je boeken verbiedt, maar soms kan je een boek uh, te vroeg lezen. Uh, Slauwhof, dat was eigenlijk mijn grootste uh, liefde. Want daar, die man die kende geen grenzen, ook letterlijk niet. En ik besloot, ik maak eerst uh, biografieën van mijn helden. En dit waren mijn helden. Maar Kopeers waren andere mensen mee bezig. Dat heb ik niet gedaan. En het is nu te, te omslachtig om dat nog te gaan doen. Toen ik met Versdijk begon bijvoorbeeld... heb ik twee jaar lang al zijn boeken gelezen. Die man had zo'n grote oeuvre. En bij couperus ben je nog langer bezig, denk ik. Dus na... Loetje Bert ben ik begonnen aan een herziene versie van de Slauwerhof-biografie. Oh, wat moest er weer aangepast worden dan? Nou, er zijn aanvullende informatie, er zijn brieven gevonden... en in september is er een Slauwerhof-week in Leeuwarden. Ter gelegenheid van de culturele hoofdstad... en dan brengt de arbeiderspers de herdruk van Slauwerhof uit. Dat is heel plezierig werk, moet ik zeggen. Zitten daar ook weer dat soort saillante onthullingen... over foutenverdelingen? Ja, mensen? nou ja, Slauwerhof, wie niet... Uh, heeft ook antisemitische opmerkingen gemaakt. En uh, die staan ook in, in het boek. Uh, Ter Braak du Peron, iedereen deed dat. Maar het is wel aardig om te vermelden. Ik had over Slauwerhof dus dat antisemitisme... ook in een aantal bladzijden verwerkt. Toen kwam er een... Uh, een recensie in de Haagse Post van Jaap Gebeuren... en die zei dat ik dat had verzwegen. Nou, ik heb toen een ingezondere brief naar de HP gestuurd en die hebben dat mooi afgedrukt van. Hij heeft het helemaal niet verzwegen. En daarbij een prachtige foto van Slauwerhof. Dus wat, dat was mijn uh, wraak eigenlijk op die recensie. Ja, want u bent, u bent wel, nou ja, toch ook na de oorlog heel erg uh, aanwezig figuur geweest in de media, Haagse Post. Uh... Um, heel veel televisie en radio gemaakt ook. Ja. Um, u, u had ook een radioprogramma met Hans Andreas. Hans Andreas. Ook uh, iemand met nazi-sympathieën. Ja, Hans Andreus was natuurlijk met uh, Lucie Bert en uh, de broer van Johnny Krijkamp een, een trio dat werd beïnvloed door een studentenvereniging in Amsterdam. Een nazi-studentenvereniging, daar gingen ze naartoe. Daar was een spreker, een ophitser... En die heeft hen echt wel uh, over de drempel getrokken... om iets actiefs te gaan doen in Duitsland. En Andreas ging naar uh, het front. Wim Kraikamp ging eerst ook naar de Doetje Bent ook arbeidseinsats. En Andreas heb ik dus uh, een film meegemaakt. voor de televisie, voor uh, de NCV. En daar is die oorlog nou eens te sprake geweest... En dat is iets heel geks, dat je dat niet doet. Er is zelfs niet in me opgekomen. Maar Lucebert bijvoorbeeld is door tachtig journalisten geïnterviewd in Nederland. Onder wie Bibeb een paar keer. En Jan zijn... Brokken, ja, Niet de, niet de minste. Nee. Niemand heeft doorgevraagd over die oorlog. En ik sprak zondag Max Pam. Die mij vertelde. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Want ik voelde iets. Dat er fout zat met Lucebert en de oorlog. En ik heb niet doorgevraagd. Ja, dat kan gebeuren. Is dat toch een soort van... Uh, missen van lef, of dat mensen het er niet over willen hebben... of dat het een soort collectief litteken is? Nee, ze hebben hem niet willen sparen, want ze wisten er nou iets van. Ja, ze wisten alleen dat hij dan naar de arbeidsaarans was gegaan... Of, en dat hij teruggekomen was uit de oorlog. En toen uh, is hij ondergedoken, dus het leek een hele normale gang van zaken... voor een jongen van 16, 17, 18 jaar. Dus waarom zou je naar die oorlog vragen? Ja, zo interpreteer ik het nu, maar het is wel gek. Uh, ze hebben dat ook niet weggelaten. Want bijvoorbeeld Bibep, als die had gevraagd naar die oorlog en had geen antwoord gekregen, dan had ze zeker in Vrij Nederland geschreven. Hij gaat daar verder niet op in. Zoiets, weet je. ja, ja. ja. We hadden het al even over dat u uw um, ja, onderwerpen kiest vanuit bewondering. Ja. Uw grote helden uit uw eigen puberteit. Um, maar naast bewondering ligt je jaloezie. Van wie? Bent u daar bekend mee, het gevoel van jaloezie? Nee. dus een eigenschap die ik niet heb. Echt niet? Nee. nee maar niets niet menselijks is u toch vreemd? Nee, maar sommige eigenschappen zijn wat sterker. Ik heb een grote ambitie en ik heb ook een groot gevoel van... ja, dat klinkt ontzettend lullig, goed doen. Uh, ik heb een grote nieuwsgierigheid. Maar uh, de jaloezie is bij mij echt uh, niet aanwezig of nauwelijks aanwezig. Als je mij nou een voorbeeld zou vragen van jaloezie, dan heb ik dat niet. In de uitgeverswereld bijvoorbeeld... was ik altijd blij als een andere uitgever een bestseller had... Mijn collega's waren daar jaloers op. Maar ik dacht, die bestseller geeft de boekhandel weer ruimte... om veel te geld te verdienen. En met dat geld kunnen ze ook mijn boeken inkopen. Zo, zo, dat is ongeveer mijn denktrand. Dus jaloezie, nee. Mm -mm. Maar ja, ik, ik, ik ga er toch nog heel even op ja, door. Natuurlijk. Ik zag op uw website een, een serie portretten... waarbij ja. u poseert bij beelden van schrijvers. schrijvers. Ja. Misschien wel twintig, misschien wel dertig, misschien wel ja, veertig ja, foto's. Ja, van over ja. heel de wereld. Ja. Is, het zou een fantastische Instagram pagina kunnen vullen. Ja. Uh, en elke keer staat hij er net iets anders bij. Een beetje olig, een ja. beetje scherpzinnig, ja, een beetje ja. vragend. Uh, wat was de motivatie voor die fotoserie? Dat heeft te maken met mijn journalistiek uh, interesse. Ik verzamel van alles. En zeker alles wat met literatuur te maken heeft. Ik heb bijvoorbeeld een verzameling boekensteunen. Ik heb een verzameling poppetjes die uh, lezen. Ik heb een verzameling handtekeningen van schrijvers. En ik verzamel dus nu beelden van schrijvers. Dus als ik ergens in het buitenland ben met mijn vrouw... dan maakt zij een foto en ik ga erbij staan. Het had ook iets pesterigs voor mij. Zo van, ja? Ja, jij mag dan wel de bestseller zijn... maar jij bent dood en ik sta hier levend voor. Oh, dat is jouw interpretatie. Echt jouw interpretatie. <lacht> zo denk ik absoluut niet. Ik denk juist dat andersom dat ik hem weer in uh, ere herstel... als die vergeten mocht zijn. Ik heb ook altijd een verhaaltje bij... van wie is dat? Kijk, Kafka of... Uh, of beroemde schrijvers hoeven niet in ere worden hersteld... maar ik heb ook soms beelden van onbekende schrijvers. Een, een Griekse schrijver of een Ierse schrijver... en dat vind ik ook leuk om een beetje in aandacht te brengen. Dus je kan mij niet betrappen op zie of... Uh, Eerzuchtigheid dan? eerzuchtigheid. Ik heb wel een ambitie. Want ik je al zei, ik wil de beste biograaf zijn. En ik wil ook uh, doorgaan daarmee. Ik uh, ben ik... ook blij dat mijn vrouw ook schrijft dat ze dat accepteert. En dat ik niet geniet van een rustig leven op een Canarisch eiland of met een cruise. Daar moet ik niet aan denken. <laughs> U zei in de HP De Tijd... ik ga geen biografie schrijven over een derde rang schrijver... waarvan maar honderd exemplaren worden verkocht. Ik wil dat er op zijn minst 10.000 over de toonbank gaan. Ik kies de Fien Fleur. Ja, ja ik, dat uh, zou je eigenlijk kunnen noemen, maar dat is het ook niet zo. Ik wil dat mijn boek en die schrijver die ik beschrijf... door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen... Ja. Ik, vind het, uh, ik, ik, schrijf, ik heb wel uh, boekjes geschreven over de, de dichter Amaria bijvoorbeeld. Of een, uh, uh, en ik ben ook van plan om boekjes te schrijven over andere kleinere dichters. Maar als ik een grote roman ga schrijven, een grote biografie ga schrijven... waar ik dood de benen zes tot tien jaar aan werk... dan moet het ook wel even uh, weerklank hebben. Ja, je maakt met het gras voor de voeten weg. Want ik vraag vragen, en aan Marja dan? Ja, ja, want ja, ja. daar heb je ook over geschreven. Dat is een ja. totaal vergeten dichter. De meeste ja. luisteraars zullen niet denken wie. Het was ook eerder Want ik, hij, hij was een beetje mijn tweede vader. Dus hij is toch ook een fiend Fleur? Ook al ja. is hij onbekend en onbemind. Een polemisch uh, was hij heel erg sterk. En ik heb hem de laatste jaren van zijn leven gezien. En kwam er heel vaak. En hij kwam bij mij. En we hebben heel veel over Oost-Duitsland gesproken en over literatuur. Ik hield van die man. Het was een ja. hele fysiek zwakke man. Maar psychisch heel sterk. En toch heeft hij ook ergens gezegd... ik schrijf niet over mensen die ik heel goed ken. Nee, maar dat is ook geen grote biografie geworden. Dus, nee, het, is een meer een, een, het is een artikel geweest. Een bijlage van Vrij Nederland. Ik kreeg van Rien en Sven kans om bijlagen te schrijven over Eduard Veterman, over Marja, over Aafjes. En soms werd daar een boekje van gemaakt. Want hoe, hoe maak je die afweging tussen eigen fictie en feiten? Want je moet toch de leemtes vullen tussen die brieven als biograaf. Ja, nou je moet zo min mogelijk verzinnen. Maar je kan je wel inbeelden in een bepaalde periode. Ik geef niet alleen de feiten, maar ook alles wat er omheen hangt. Dus als ik een beschrijving geef van de vijftigers... dan geef ik ook informatie over de politieke situatie in de wereld. En daarmee kan je dus wat bruggetjes maken voor het geval er leemtes zijn ja, Wat ik zo goed vind aan het boek ook... is dat het gaat niet alleen over Loetje Bert... maar het is ook echt een heel breed tijdsbeeld. En je leert ook zijn leeftijdsgenoten kennen. Zoals inderdaad Johnny Kamp Hans Andreas. Um, maar ook Bertolt Brecht, de ja. uh, Duitse toneelschrijver. Heerlijk, heerlijk, dat was fijn. Hij, hij mocht zelfs uh, in residentie bij Brecht in Oost-Duitsland. Ja. Zelfs in tijden van schaarste. Ja. Um, dat is, dat is een echt een heerlijk hoofdstuk. Want een biograaf gaat natuurlijk ook naar alle locaties. Ik zeg het meestal... Het leven van een biograaf gaat niet over rozen, want ik moet overal naartoe gaan. Maar dat is eigenlijk het leukste van het werk. En Bertolt Brecht in 1956 had het plan om vanuit heel Europa... ...jonge schrijvers naar Berlijn te halen. Bertolt Brecht had daar een theatergroep, de Berliner Ensemble... ...en hij wilde laten zien wat een dramaturg kan met een groep acteurs. En door een toeval leerde hij een fotograaf kennen... die weer een vriendin had in Bergen... en die vriendin was weer bekend over Loetje Bet. Vroeg hij die fotograaf... weet jij een goede Nederlandse dichter? Dat werd Loetje Bet. Toen heeft uh, uh, Brecht een gedichtbundel van Loetje Bet gelezen... Amulet. Was daar van onder in druk. En zei... Uh, toen hij een keer in Nederland was... tegen Loetje Bet: kom naar Berlijn. Op dat moment was Loetje Bet straatarm. En hij had een jong gezin... Drie kinderen. Hij had geen onderdak zelfs. Nee. Dus, dus hij ging van het zomerhuisje naar uh, naar het kantoorgebouwtje. En toen is hij naar Berlijn gegaan. En daar heeft hij het uh, goed gehad. Materieel tenminste. Een groot, groot appartement. Hij werd verzorgd. Uh, ontbrak hem maar niets. Hij mocht bij Bertolt Brecht uh, leren... Hij heeft er ook wel wat geleerd. Hij heeft het later zelfs in de praktijk gebracht met een paar toneelstukken in Nederland. Toch vond hij Oost-Duitsland wel beklemmend? Zeer beklemmend, want uh, ik heb ergens een uitspraak gevonden. Ik weet niet meer zeker of die. Uh, oh ja, die staat wel in het boek. Lenin had gezegd: de, die kunst gehört keurt deen maar het politiebureau bepaalt de kwaliteit zijn je bent. En dat merkte hij natuurlijk ook wel in Duitsland. En dat was een tweede punt waarom hij op een gegeven moment weer terug wilde. Hij kwam droog te staan. Hij kon niet meer schilderen. Hij kon niet meer tekenen. Hij kon niet meer dichten. En weet je waar hij dat aan weet? Aan het ontbreken van jazzmuziek. In Oost-Duitsland was er geen jazz. En Bertolt Brecht moest er, ook, moest er ook helemaal niets van weten. En hij schrijft dan aan Ronald Volst... ik wil terug naar Nederland omdat ik weer jazz wil horen. En dus op euh, om die reden... Staan. Totale ommekeer. Want hij schreef ja. nog in de brief aan Tini. Van, dat, dat is verderfelijke muziek. Dat is geen goed Germaanse Nee, Nee. nee dat ook hier hebben we weer ja. zo'n teken van revanche. In de oorlog mocht er geen negermuziek. muziek, Geen jazzmuziek gedraaid worden. In Nederland voor de radio. Ook niet in, in cafés. Ook niet in Duitsland. Dus de, hij heeft in mijn verhaal nog nooit iets jazzmuziekachtig gehoord zelfs. Hij is dan in Duitsland onder invloed van die nazi's... en denkt, ja, de negermuziek moeten we ook maar uh, afschaffen. afschaffen. Dat zal wel niet goed zijn. En na de oorlog is hij de grootste promotor van jazzmuziek. En hij werkt alleen maar bij jazz. Nou ja, dat voorbeeld van Berlijn terug naar Bergen... is daar getuige van. Wonderlijk. Ja. Ja. Hij, uh, hij verkast veel... Ja, hij moet veel verkassen omdat hij geen geld heeft. Spanje. Als hij eenmaal in Bergen een huis krijgt, een boendemakerhuis, dan verkast hij nooit meer. Mm. Dan blijft hij daarin. Hij blijft in zijn atelier. Niemand heeft toegang tot het atelier. Zelfs zijn kinderen niet, zijn vrouw niet. Hij is de hele dag daar aan het werk. En later heeft hij een huis kunnen kopen in Spanje... waar hij dan ging wonen. Ik ben daar ook geweest natuurlijk. Ook weer zo'n zware reis. En, uh, Echt afzien. U heeft ook gewerkt, toch, in het atelier? Ik heb gewerkt in dat in atelier in Spanje, ja. Hoe is dat? Nou, kom, kom, aanvankelijk... kom je dan ook in een uh, spirituele sfeer? Nou, in dit het atelier in Spanje was bijna leeggehaald. Dat had ik niet zo erg, maar wel in Bergen. Oorspronkelijke afspraak met mevrouw Lucebert, Tony was dat ik in dat atelier zou gaan slapen... en dat ik daar het boek zou schrijven. Dat leek me echt fantastisch. En dat atelier stond nog vol met schilderijen. En er was niets aan veranderd. Vol met boekenkasten, met ladenkasten, met tekeningen en koasjes. Maar uh, mijn werk werd onderbroken... omdat de uitgeverij vroeg... wil je een biografie van Martin Toonde schrijven... want die is dan honderd jaar geleden geboren. En dat heb ik gedaan met toestemming van Tony... En toen ik met Martin Toon de biografie klaar was, was Tony overleden. En ik had geen zin in dat huis, wat wel mocht hoor, van zijn dochters... te gaan logeren en in het atelier te gaan slapen zonder Tony. Ik had namelijk ook het rare beeld van... ik ga schrijven in dat atelier zoals Lucie Bette ook elke dag in dat atelier werkte. En s'avonds ga ik in de huiskamer met Tony een glas wijn drinken. Ze konden heel goed drinken. Een pijp roken wat Loetje ook deed. En dan ga ik praten over wat ik geschreven heb. Antonie was zijn grote liefde. Dat is absoluut zijn grote liefde geweest. En ook zijn mentor en zijn archivaris en zijn kunsthandelaar. Ze heeft echt alles voor hem gedaan. Ze heeft zichzelf ja, bijna gemaakt tot een tweede Loetje Want alles wat zij deed, had hij eigenlijk moeten doen. Bijvoorbeeld contacten met kunsthandelaren... Wat Karel Appel wel deed, zijn vriend. Het was veel beter, uh, dus uh, op dat punt. Die ging ook naar Amerika. Ja, toen Appel uh, exposeerde in Amerika, ging hij naar Amerika. Toen Lucha Bet exposeerde in Amerika in New York, ging hij niet. Hij zei: Ja, ik heb vliegenangst, maar hij had ook met een boot kunnen gaan. Wat Karel Appel had gedaan. Kunsthandelaren niet bezocht door Lucha Bet, deze vrouw. En dat heeft ze fantastisch gedaan. ook zei, de alle, allerbeste kunstenaarsvrouw is Tony, de vrouw van Luciebeth. Achter veel van die uh, grote kunstenaars staat uh, vaak zo'n ja, zo dienende partner... die zichzelf wegcijferen en eigenlijk alles draaiende houden. Um... Dat zag ik bij haar niet zo erg, want ik heb haar dus een paar keer bezocht... Nou, alle wereldse zaken, wereldse zaken worden wel aan haar overgegeven. Ja, ja, dat en... zag ze. Zij had ook een taak. Het was een werkende vrouw. Ja. En een werkende man. Het eigenlijk ideale. Ja, maar wel. Het was zij, zijn naam op de, op de gevel. En zij deed de, ja, alles zij... op het kantoor. Het. Ja, ja. Ja. Maar je kan niet zeggen dat zij een gevoel van onderdanigheid had. Het was hele grote liefde. En, uh, ja... Denk je dat de nieuwe generatie kunstenaars zich zo'n instelling kunnen permitteren? Ik zie we, jonge kunstenaars meestal omgaan met jonge kunstenaressen. <laughs> en dat ik ben ook met een, Ik ben niet zo jong, maar ik ben toch met een schrijfster getrouwd. Dus we doen al bij hetzelfde vak. Ja, hoe is die verhouding bij u? Nou, praktisch gezien. Mijn vrouw schrijft van negen uur. S'morgens tot 1, 2 uur s'middags. Tira Koppens. Dan zit ik in het café. Drink koffie. En lees de ochtendkranten. En ik begin s'middags om een uur of vier. En ga door tot s'nachts twee uur. Dus nooit meer slapen hier. Is voor mij geen enkel probleem. Uh, ik zorg voor de lunch. Allemaal praktische zaken. Dus dan zie je elkaar pas eigenlijk. Ja, en zij zorgt voor de avondmaaltijd. Dan... Om half elf, elf uur zien we elkaar weer. Dan ga ik even de kamer weer binnen vanuit mijn werkplek. naar nou, de doen we van alles. En dan gaat zij naar bed en dan ga ik weer terug. En ik sluit de dag af met het lezen van een roman. Ik moet toch even in een andere sfeer komen. Ik ben nu, en dat is een vloek voor alle literair geïnteresseerden... bezig met Dan Brown. Ik had nog nooit iets van Dan Brown gelezen... En de, dat, dat vind ik zo, zo fantastisch... dat ik niet begrijp waarom dat geen literatuur mag worden genoemd. Ik was in Koekenheim Museum in Bilbao... en ik hoorde dat het laatste boek van Dan Brown zich daar afspeelt. Ik heb het gepakt en ik kon er niet meer los van komen. En nu heb ik pas uh, zijn eerste boek gekocht... De Da Vinci Code. De Da Vinci Code. En mm. ik verheug er nu of, al op... dat als ik daar hier de studio verlaat, dat ik thuis even bij een glas wijn het volgende hoofdstuk kan lezen. Ik kan er niet los van komen. Wauw. Ja. Wow, wat een aanrading. Ja. Wat een bekentenis eigenlijk. Ja, ook dat. Nou ja, de fatsoenrakkers zijn ook in de literatuur natuurlijk te vinden. Zeker. Um, het is Valentijnsdag. Hebt u het vandaag gevierd? Nee, ik doe daar niet aan mee. Nee. En Loetje was hij een romantische man? Tja... Zij waren een koppel waarbij ze feitelijk alles tegelijk deden. Dus ze dronken allebei tegelijk wijn. Ze gingen allebei tegelijk op reis. Ze gingen allebei tegelijk roken. Uh, ja, over en weer. Uh, Lutjubit was erg onhandig. Hij, hij kocht bijvoorbeeld zijn eigen kleren nog niet eens. Die werden dan thuis bezorgd en dan werden ze gepast. Uh, volgens mij kwam die... Niet in de winkel. Zelfs de jazzplaten werden door Tony in Alkmaar gekocht. Dus hoe moet je uh, je als romantische ridder tonen met een cadeautje? Bloemen? Ik denk het niet. Taartbakken? Nee, dat Taart bakken? deed hij niet. Nee, nee echt niet. Hè. Dat, is, dat was een... Nee, nee, nee. Uh, workaholic. Van ochtends tien tot s'avonds zes. Ik, uh, ik, ik, ben toch nog, ik ga nog heel even kritisch door hoor. Um... Ook iets wat me Ik vond hem af, af en toe misogyne overkomen. Um, zo schrijft hij het volgende. Het is een feit, zo vertelde Lucebert... tijdens zijn lezing voor de kunstnijverheidsschool in 1949... dat vrouwen heel gemakkelijk tot goede verstaanders... en begrijpers van poëzie kunnen worden opgeleid. Het is namelijk zo dat wanneer een vrouw met een poëet... eens te bed is geweest, zij voor heel haar verdere leven... een juist begrip heeft voor de poëzie. Ook voor de moeilijkste poëzie. Ja... Nou, verklaart u maar nader... Wat bedoelde hij daarmee? Was dit Hoe ook zo'n jong, jonge dwaling? Nou, dit is nog in een van de eerste hoofdstukken. Ja, eens even kijken. Hij heeft een, mij. Heeft goed, mij, hij, leest wel voor hij heeft een maar één keer een lezing gehouden in zijn leven. En dat was op die school waar hij zelf op had gezeten. Wat je nu de Rietveld Academie Kunstnijverheidsschool. Dat heette toen ja. de Kunstnijverheidsschool. Het is onbegrijpelijk dat hij dat heeft gedaan. En hij heeft toch al een lange lezing gehouden. En daar heeft hij ook zijn eerste mooie gedicht voor gelezen. Christuswit. Ik dacht dat Christus wit was. Een prachtig gedicht. Ja, daar zaten ook uh, waarschijnlijk hele mooie meisjes. En, uh, in de... Hij had geen vastere verkering op dat moment. Had hij het, uh, zoals Vinkenoog dat ook had in zijn Zo Lang te water, als je die roman leest: het idee van uh, een, uh, een meisje vindt een dichter interessant. En daar samen kun je van alles beleven, ook de erotiek. Toch een beetje een pochende, pochende dichte hier. Nog wel, nog wel. Maar als je later zijn uh, liefde... Zijn eerste grote liefde was Frida kocht de vrouw van zijn vriend Bert Schierbeek. Als je die liefdesbrieven leest, dan is het wel andersom. Dan wil hij dienstbaar zijn. Als zij maar komt, als zij maar komt. <lacht> <lacht> Dat is dus niet gelukt, want zij had al kinderen en ze is doorgegaan met iemand anders, maar die, uh, daar had hij toch behoorlijk veel liedersverdriet. En hij heeft eigenlijk geluk gehad dat vlak daarop heeft hij Tony leren kennen. Ze hadden allebei toen een kind. Lucie Bert had een kind van iemand anders en Tony had een kind van iemand anders. Misschien heeft dat ook wel uh, de verstaanbaarheid onderling bevorderd. Maar daarna heeft hij geen andere vrouw meer gehad. Dus ik denk dat hij een huwelijk heeft gehad van... Uh, 35 jaar of zo. Er speelde ook een andere grote liefde. Een platonische mannenliefde. Een grote rol in zijn leven. Met, uh, ja, dat heb ik zo genoemd. Kast de ja, ja. Kwaai, zeg ik het zo goed? Ja, Kast de Kwaai. Kaste Kwaai. Ja, dat, is, eh, dat was oorspronkelijk mijn grote rode lijn in het boek. Want het is in feite een tegenpool van de ja. Bert. Dat ja. was de, de rode lijn in plaats van die oorlogslijn. En deze rode lijn van Kast de Kwaai blijft staan. Kast de Kwaai was de zoon van Jan de Kwaai. katholiek... Premier. En Castenquaay was ook katholiek. Zeer conservatief, kan je wel zeggen. Um, die twee hebben elkaar toevallig ontmoet. En wat was hun bindmiddel? De jazz. En voor het eerst kon uh, Luce Bert lange brieven schrijven over jazz. En Castenquaay schreef lange brieven terug. Ze gingen elkaar beïnvloeden bij de aankoop van gramafoonplaten. En heel langzamerhand werden dat Soul Brothers. En de jazz speelde daar zo'n ontzettend grote rol in. En er komt dan een moment in het leven dat ze niet meer buiten elkaar kunnen. En dat noem ik dan bijna platonische liefde. En dat is een geweldige relatie geweest. En ik vind, heb ook uh, geluk gehad dat ik de brieven van Lucie en aan Karsten heb mogen lezen. Uh, dat zijn dan betere brieven <laughs> en gelukkige brieven. Waarin je ziet wat jazz uh, uh, uh, voor Lucie ben betekent. Mijn stelling is zelfs dat zonder jazz... had Lucie ben geen gedichten kunnen schrijven. En had niet kunnen schilderen. En Cas was daarbij zijn vriend, die tien jaar jonger was trouwens. En Cas de Kwaai is later bankier geworden. En trad op als een soort mecenas. Hij heeft veel werk van Lucibet gekocht. Mecenas, dat woord wilde Lucibet natuurlijk niet gebruiken. Want dat geeft iets aan van afhankelijkheid. Kars heeft hem geld geleend. Kars was uiteindelijk ook zijn raadgever... In de kunsthandel wordt er vaak bedrog gepleegd of diefstal. En dan is Kast degene die dat dan oplost met brieven schrijven. En uh, nog even met kunst niet meer buiten elkaar. En dat is een leven lang zo gebleven. En ik ben nu bevriend geraakt met de zoon van Kasten kwijt, Ruud de En die weet zo, ook zo ontzettend veel van jazz af. En toen ik dat wist, werd hij mijn eerste lezer van mijn boek. Dus he helemaal niet uit de literatuur, want hij is advocaat. Ik zie hem morgenavond. Dan hebben we een mooie jazz-Louchebet-avond bij een boekhandel in Nijmegen. En uh, ja, die vriendschap gaat ook behoorlijk ver. Heeft u, uh, bent u een brievenschrijver? Ik ben een brievenschrijver. En ik heb een vriend, ook biograaf Jan van de Vecht. En wij schrijven elkaar nog brieven per post. Ah. En er zijn dozen vol. Er zijn soms één, twee brieven per maand. Uh, en ik beklaag de biograaf van over 40 jaar. Want die zal geen brieven meer kunnen vinden. Die moet het dan hebben van de, het e-mailverkeer. En wat blijft daar dan van over, over 40 jaar? En chat? nou, als het goed is dat het dan in de iCloud opgeslagen... heel overzichtelijk op datum zelfs al gerangschikt. Zo, so, dat klinkt behoorlijk klinisch, moet ik zeggen. <lacht> ik, ik zit liever in een doos uh, met brieven te rommelen. Maar die de biograaf van 40 jaar zal inderdaad waarschijnlijk ook anders werken dan ik. Heeft u al een biograaf op het oog voor uw eigen werk? Voor mezelf? Ja. Nee, daar is geen sprake van. Ik denk dat, uh, dat mijn... Uh... Of er moet een biograaf zijn die het leuk vindt... om uh, een biografie te schrijven over een biograaf. Maar nee, ik heb niemand tot oog. Je moet ook uh, niet over je dood heen reageren. Eer, eerder gezegd interesseert me <laughs> helemaal niet. <laughs> Maar ik weet zeker dat u ook schrijft met het idee... dit moet later nog een keer gelezen worden. Nou, ik schrijf documentair wel. Hè. Dus Die brieven zijn met Jan de Vecht. Die is, er zullen wel duizenden brieven zijn. Als je die bij elkaar brengt, heb je wel een tijdsbeeld... en vooral een literair beeld. Wat gebeurt er nou in Nederland? Hmm. Kijk, wat wij schrijven over onze collega's, biografen of critici... dat is dus uh, niet misselijk. Ja. En dat kan best aardig stuff stuf zijn voor... Over tien jaar. Ja, want u heeft ook een enorme uh, lijst met uh, documentaires voor televisie gemaakt. Ja. Ook vaak literaire helden, maar ook uh, fijn schilders zoals Karel Willink. Ja, um, Dood van Karel Willink heb ik gefilmd. Maar dat, dat was ook wat, wel... Wat ja, dat was een enorme spektakelfiguur. Met, uh, ja, maar hij, hij, hij lag dood natuurlijk. te gaan uh, op, in een hemelbed. En Sylvia zei, dat moet je filmen. En ik durfde dat niet. Ik denk, dat doe ik niet. Dus ik heb de camera uit de verte een beetje om het hemelbed laten cirkelen. En Sylvia stond, stond voor het raam, voor het venster en het regende. En toen kwamen de regendruppels over het raam. Nou, ik zag dat als tranen van Sylvia en zo heb ik dat filmbeeld gemaakt. Maar het is de enige keer dat ik bij hen stervende ben geweest als maker. Maar het lijkt me wel... Waarom heb je die overstap gemaakt naar uh, boekbiografie? Ja, nou boekbiografieën. Want een documentaire lijkt me sneller gemaakt... en het lijkt me een grote publiek bedienen. Als je toch denkt, ik wil ja. door veel mensen gelezen of gezien worden. Als dat een criterium is. Nou, je zou kunnen zeggen dat biografie... is wel de, het verlengde van het documentairewerk. Uh, ik ben bij de televisie weggegaan... omdat ik minder ruimte kreeg om programma's te maken... Je moet niet vergeten, ik zat bij de NCV. Ik was verantwoordelijk voor Zwiebertje, voor Zilde Strandjutter, voor Badje, Voor Black Beauty, de, dus ook inkoopfilms. Voor de kijkcijfers. Maar ik had als eis gesteld bij mijn vorige directeur, Peter Koen. Ik wil één keer per maand een documentaire maken. Zijn opvolger, die verbood dat. Die wilden dat niet. Die zei: bij hebben al Voldoende minderheidsprogramma's, want we hebben dagsluitingen. We hebben ook een jarenrol. Nou, toen ben ik opgestapt en. Uh... Wat een gigantische productie is. Dat is nu niet meer denkbaar, elke maand, de documentaire. Nee, maar weet je, ik. Ik besef nu pas hoe rijk ik was aan zendtijd. Ik had uren zendtijd per week. Ja, je zit in jaloerse maken hoor. Of <laughs> laten we zeggen bewonderende maken. Ja, ja. Maar het feit, al dat jij nu zegt... dat dat in deze tijd niet meer kan... en dat dat verschrikkelijke verschijnsel van een netmanager opgestaan is... ben ik op net op tijd weggegaan met de televisie. Want dat zou ik echt niet kunnen verdragen... dat iemand anders bepaalt wanneer ik wat mag maken... en waar het wordt uitgezonden. U hebt ook uh, journalistiek veel werk gedaan voor de Haagse Post. Haagse uh, krant. Haagse krant, ja, ja, sorry. Ja, ja. Um, en, dus ik, Nederland. en u leest nog steeds vier of vijf kranten per dag, begreep ik. Ja. ja. Dus ik, u ziet het medialandschap... Uh, ik vind het heerlijk. <laughs> <laughs> ik vind het heerlijk. Maar, maar ik zou me in, in jullie situatie niet zo prettig meer vinden. Want ik heb natuurlijk bij de radio en televisie gewerkt... van 65 tot 78. Ik kan je niet voorstellen wat een vrijheid wij hadden. Vrijheid in keuze van onderwerpen. Niet bedelen om geld. Er was altijd wel geld om een programma's te maken. Ik heb ook één keer per maand een televisiespel laten opvoeren en uitvoeren... Je moet je voorstellen, één keer per maand had ik een uur. Uh, en dan had ik dan al die andere programma's nog en dan één keer per maand een documentaire om gewoon te doen wat je wil ja, ja. Dat, is, dat, dat, dat klinkt is als niet meer. nee dat klinkt als een soort uh, speelvijver illusie ja ja, ja. ja. Uh, is de toon en de inzet van de media ook veranderd maakt u zich daar zorgen om nou ik weet het niet ik ik, ik groei natuurlijk met die uh, televisie mee ik kijk niet zoveel maar Loebach bijvoorbeeld vind ik een nieuwe formule die zo fantastisch is en die eigenlijk alle politici zouden moeten zien. Want wat hij aankaart en analyseert... dat heb ik met brandpunt en hier en nu voor niet gezien. Dat is zo effectief. Uh, ik ben blij met zo'n jongen bijvoorbeeld. Als je de kans krijgt, zou je dan nog terug willen naar televisie? Nou, ik zou nog wat documentaires willen maken. Ik heb ook lange tijd, toen ik al bij de televisie weg was... documentaires kunnen maken, hoor. Uh, voor de AFRO, voor de KRO voor de NOS. Ik heb het laatste interview gemaakt met Hugo Klaus. Ik heb het laatste interview gemaakt met WF Hermans. Wat op zichzelf vermakelijk was. Want toen was hij net van een trap volgens mij, gevallen. En had een gebroken arm en zat in het gips. En toen ging het draaien in het duurste restaurant van uh, Brussel. Dat had hij uitgekozen. Toen zei hij, oh ja, ja, ja, ja, hè? jullie van de VPRO... weer zuinig zal maar weer... Dus, tomatensap of zoiets worden. Ik zei, nee, zeg maar wat u wil. Toen bestelde hij de duurste champagne. <laughs> Ik heb dat gewoon gedaan. En toen viel de camera uit. We moesten wachten, de camera viel uit. Op het moment dat de opname weer kon beginnen... was hij dronken of behoorlijk aangeschoten. En gooide hij met zijn arm de fles champagne van tafel... Toen zei hij, dat gaan jullie uitzenden. Want zo zijn jullie wel. Dit vinden jullie wel leuk. Ik zei, dat zal ik niet uitzenden, meneer Hermans. Het zal niet uitgezonden worden. Ik heb het ook niet uitgezonden. Jammer. En, want dat nee, was voor begin mij was van het een spektakel. redding. Want, ja, kijk, zo dacht ik dus niet. dat soort spektakels, dan moet je een ander soort programma maken. Ik wou Hermans in zijn eer laten. En, maar het vervolg was dat daarna een... een, een in de, uh, een correspondentie ontstond met Hermans. En daar ben ik er echt blij mee. Ja, fantastisch. Ja. Nou, Lucebert is nu net uit. Heel erg bedankt voor de komst. Uh, biograaf Wim Hasse. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.